Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door het akkoord tussen Oekraïne en Rusland over de graanexport... lijkt een voedselcrisis afgewend. Boeren zijn opgelucht en volgens bronnen rond de Oekraïnse regering... kunnen de eerste schepen met graan binnen twee tot drie dagen uitvaren. Oekraïne en Rusland maakten samen met de VN afspraken hoe de schepen veilig kunnen varen over de Zwarte Zee. Oekraïne haalt daar de mijnen weg en Rusland belooft de schepen niet lastig te vallen. Turkije en de VN controleren of met de schepen geen wapens worden vervoerd. In Ter Aar in Zuid-Holland zijn 19 woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. oorzaak is weg. De gasleiding is afgesloten, maar de situatie is volgens de brandweer nog niet onder controle. De omgeving is afgezet en voor bewoners is opvang geregeld. Steve Bannon, de voormalig adviseur van Donald Trump, is schuldig bevonden aan minachting van het congres. Hij weigerde vorig jaar te verschijnen voor de commissie die de bestorming van het kapitol onderzoekt. Ook hield hij zich niet aan een dwangbevel om voor bepaalde data documenten over te dragen. De rechter besluit later welke straf Bennen krijgt. In het Italiaanse kunstmuseum Uffizi in Florence hebben drie klimaatactivisten zich vastgelijmd aan een glazen wand voor een schilderij van Botticelli. Het gaat om het werk La Primavera, oftewel De Lente. De klimaatactivisten wilden duidelijk maken dat ze zich afvragen of ze ooit nog zo'n mooie lente zullen zien. Op het EK Voetbal voor Vrouwen heeft Zweden zich geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinale tegen België bleef het lang 0-0. Maar in de blessuretijd maakten de Zweedse vrouwen het enige en dus winnende doelpunt. Daardoor is België uitgeschakeld. Zweden speelt dinsdag in de halve finale tegen Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het weer. In het Zuidoosten kan een bui vallen. Het koelt van af naar een graad of 12. Overdag zonnige periode en droog bij 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht. Jouw keuze ZFM. I was falling apart. So cold in the dark. Now that you're gone, I see. It. You a lot of my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me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 In a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know Oh tell me you love me Or oh, tell me you leave me I'm I'm a little lost without you. I don't wanna let you go. I'm a little lost without you. A little Will fade. now the choice is made. here inside my soul De zet van zon. so mad at At This time, I think you better keep your distance Say, say it loud, we're too young Don't take us Zandvoort. Ja. 106 Zandvoort. 106.9 FM.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 24 uur per dag, hete zomerhits. Ladies and gentle. welkom bij Niemand Minder Dan, de jeugd van tegenwoordig een sterrenzanger is maan. Ik ben op jou, let's be op gang. Your love is hot, net Piet maar. Bliss me, bliss me met je lippen. you my leg day, kan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem een petje af voor je en dat's no cap. Your back, ik heb het, oh snap. Your love is your fine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 Look out and up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 Zich om we moeten gaan. Kijk in de ogen, en zie de cellen. Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet. Fan. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal? Ieder enma weer. Vieer Fans!